Ja, de titel voor dit programma die ik eerst in gedachten had, was uh, Parallel Universum. En van de week had ik het nog met iemand over uh, schaatsen op het IJsselmeer. Dat was, uh, wanneer was het, in Denk 96... Toen had je een tijdje uh, flinke kou uit het noordoosten, met eerst uh, flinke wind ook. Dus al het ijs was uh, opgeschoven, flinke laag pakijs <coughs> rond de uh, pampus. En daar viel natuurlijk niet het schaatsen eerst, uh, alleen maar te lopen. En toen dooide dat een beetje. En toen vroor het weer op. Dus toen kon je er weer op schaatsen. Nou, dat bleef een tijdje liggen. En, uh, een tijdje later ging het weer dooien. En toen was al het ijs weg in uh, de binnenwateren. Maar het IJmeer lag nog helemaal dicht. En op een mooie ochtend... ...reed ik over de brug van het Amsterdam Rijnkanaal daar naartoe. Toen was er een ongeluk gebeurd op de brug... In een vrachtwagen hadden anderen geramd en uh, het zag er niet zo goed uit. En ja, ik ging verder en uh, het was mooi weer en uh, het is uh, warm kan je het bijna zeggen. En uh, er was helemaal niemand op het ijs, Want de mensen dachten dat er helemaal geen ijs was. Ze wilden niet eens geloven dat er ijs was. Dus uh, ik ben naar Pampers geschaatst en een tijdje in het zonnetje gezeten daar en Eigenlijk vind ik het heel raar dat er niemand is Ja, toen na een tijdje weer terug. En weer over de brug. En uh, daar stond die vrachtwagen nog steeds. Het is dus net alsof ik uh, <coughs> een seconde weggewerkt was. Dezelfde winter was ik bij Molkendam, over de Gauwzee, waren wel wat schaters, en toen langs het puntje van Marken was nog een stuk wak, en nog iets verder in het noorden, en er was ook helemaal niemand. Maar het was wel een beetje nevelig. En ja, het is toch een beetje link om uh, alleen uh, onbekend uh, terrein uh, te gaan schaatsen. Je kan een stuk hebben uh, ja, waar het ijs wat verschoven is en uh, dan net weer een naggie dichtvroren. En bovendien zag ik de kant niet meer. Ik hoorde alleen nog wat de heien uit de richting van Edam. En ik had ook geen kompas bij me, dus uh, ik ging maar weer naar de kant toe. En een paar dagen later was er een uh, georganiseerde uh, oversteek van een kuis naar Staveren. En het zag zwart van de mensen daar op het ijs. schatting was 50.000 mensen die daar mee deden. Nee, je kon dan als je wilde een kaartje kopen, maar dat deed ik natuurlijk niet. En iedereen, of bijna iedereen, bleef in het spoor. De, de het gebaande pad, maar dat, dat pad was ook helemaal uitgesleten al. Dat, uh, ja, het is dan het losse ijs met, uh, met sporen ja, waar je nauwelijks meer in vooruit kan komen. Dus later las je in de krant van uh, ja, gewond omdat het ijs zo slecht was. Maar net ernaast kon je gewoon goed schaatsen. Ja, je moet wel uitkijken natuurlijk, want uh, er waren inderdaad plekken waar het ijs iets verschoven was en uh, waar het net een nachtje dichtgevroren was. En opeens een plaats, er was een, uh, een motorrijder uh, door het ijs gegaan. Stond er stonden wat lui van de organisatie om uh, iedereen op het gebaande pad uh, te dirigeren. Ja, gebaand pad, het is meer een uitgesleten pad dan. <tie> er lag een helm naast het wak. En later uh, zag ik uit Staveren een uh, onttakeld uh, autootje die kant op rijden. En die gingen de motor uh, ophijzen. Tenminste, proberen. Dus toen kwam ik in staveren. En. Uh, nou ja, dat bleek me heel kort. Dat uh, was me goed ook. Want uh, even later. werd iedereen tegengehouden. die nog weer terug wilde naar een keuze. Waarom? Uh, tja. Omdat er een wak was waarschijnlijk. Ja, het was prachtig weer en uh, praktisch geen wind. Ja, het had inderdaad uh, slecht kunnen aflopen als er iets meer winter gestaan had Dan uh, had er zo'n scheur in het ijs kunnen komen, die een uh, sloot zou worden, waar hij niet meer overheen kon. Ja, wat mij betreft ook goed nieuws uit Amerika. Ik kon me niet voorstellen dat het inderdaad zou gebeuren, maar uh, toch wel. Maar ik ben niet opgebleven om het uh, lijf te volgen. Ik hoorde het vanochtend even op de radio... Een stukje in de NRC. Je hebt een hoekje. Heet Ik. Ik weet niet of iemand dat kent, het is, uh, zo kort mogelijk uh, een verhaaltje vertellen. Wat mij tegensta, dat is uh, dat diverse mensen het hebben over. Uh, de wereldleider en uh, de baas van de wereld. En dat staat hier ook weer. Um, iemand uh, wil uh, zijn kinderen vertellen. Hoe die, uh, wat die Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn. En uh, die zegt, we hebben een nieuwe baas van de wereld. En zijn zoontje van vijf. Spreekt historische woorden Is God dan dood? Dus we hebben geen baas van de wereld, hè? ja, de vicepresident kandidaat Joe Biden... ...die had een tijdje geleden het voorstel om uh, Irak maar uh, te verdelen in uh, drie samenstellende delen. Of ja, dan daar een soort uh, federatieve staat van te maken eerst. Maar in ieder geval... Uh, Per referendum de Koerden hun eigen zaken en eigen gebied te laten administreren. Dat zou natuurlijk wel goed zijn. Het moet eigenlijk gelijk uh, onafhankelijk worden natuurlijk. En dus kijken dan of uh, de Turken uh, tot reden te brengen zijn. Dus dat zal wel een verschil zijn van... Uh, De laatste twintig jaar dat uh, Amerika uh, prioriteit had om uh, nummer één in de wereld te zijn, zal misschien de prioriteit verlegd worden naar de zaken regelen. Dan misschien niet meer nummer één, maar wel uh, vrede. man uh, McCain had ook wel een goede speech inderdaad Hoorde ik al een klein stukje op het uh, BBC ook Op uh, radio Ja het lijkt me eigenlijk ook geen verkeerde vent hoor moet ik zeggen Alleen uh, die peeling dat was natuurlijk een uh, heks Ja, goed, dat was het nieuws. We uh... ja, moeten misschien ook een Europese president gaan kiezen om uh, wat meer te laten leven. Wie zou de president van Europa kunnen worden? Wim Pock misschien. Dat had hij niet meer. Uh, Tony Blanden. Uh. Tja. Tja. <tie> Herman in Irak eh, kijk eh, de opzet van Amerika was eh, dat eh, de Arabieren in Irak een zogenaamd heel Irak wilde ...zouden willen houden. Het is een soort neurose die uh, vroeger in Europa ook... Uh, um, ...op Maar waar we sinds uh, 1945 zo ongeveer vanaf zijn, of in ieder geval sinds 1989... Maar de Arabieren in Irak die, willen dus, uh, ja, die, die zouden zich een, uh, kleiner voelen als, uh, als er zomaar een stuk van Irak afgehakt wordt. En dus zo ook de Turken, die, uh, voor die luien voelt het alsof hun uh, arm geamputeerd zou worden als, uh, als de Koeren in Irak en uh, Turkije. Los van Turkije gaan, dus allemaal een, een stuk van de latkaart af, van die prachtige rechthoek op de kaart. Dus wat ze liever doen, dat is uh, moorden en uh, plunderen, verbranden en, uh, dat het een lege moesternij wordt. En daarom willen ze ook euh, niet dat de Koer in Irak... ...zelfstandig zouden worden. Dus ja, dat is een soort psychologie. Dat werd in... 1991 uh, dus uh, bevestigd, zeg maar, door... Uh, ...met de... de het plan uh, van laten we Saddam uh, in Kuwait lokken, dan gooien je hem eruit. Hebben wij een militaire operatie, waar uh, we dan de leiding van hebben, en uh, die tegelijk de Arabische wereld verdeelt, en dan zorgen we dat uh, verbindingen met uh, het noorden van Irak uh, verwoest worden. Maar we laten wel genoeg van zijn leger over dat hij de opstanden weer kan neerslaan. Dus nog een beetje uitlokken, dat, aanmoedigen dat ze inderdaad in opstand zouden komen. Dat gebeurde dus ook. Eerst, uh, allebei tegelijk geloof ik, de Shiite in het zuiden en de Koer in het noorden. Het ging dan vooral om die Koeren. Die werden dus uh, aan het Iraakse leger uh, overgelaten. En omdat Europa er ook niks tegen deed, uh, werd Europa daar mee de plicht te gaan aan die moord, die terreur. En dus verdeeld... En vonden de Turken het ook weer normaler om uh, een buurvolk te bezetten. En toen de uh, minister van Buitenlandse Zaken in uh, Belgedouw... Van... Uh, Joegoslavië moet blijven, moet heel blijven. Dus toen begon daar te schieten. En uh, Slovenië die zich onafhankelijk verklaarde en Kroatië. In Kroatië wilde dan weer dat stuk wat uh, door Servië bewoond werd binnen de Kroatische grenzen. Dus de Kroaten probeerden daar de, de politiebureaus over te nemen en die werden er toen uitgegooid. Dat bleef toen um, vier jaar uh, service nog. En in 1995 was het Kroatische leger uh, zover opgebouwd met de Amerikaanse steun dat ze dat konden veroveren. De Krajina. En dat is nu ook een uh, lege uh, woestenij, geloof ik. De Serven zijn vertrokken voor het grootste deel. En de Kroaten wilden niet wonen. En in 92 wilden de Bosniakken, ook wel de moslims genoemd, heel Bosnië hebben. Hebben. Ja, dat gebeuren ook volken die onder vreemde bezetting vandaan komen. Die, die hebben dezelfde reflex. Ja, ik noem het maar territoriaal imperialisme. Ja, waarom de Serven in Bosnië niet gewoon zich afscheiden en bij Servië aansloten, dat weet ik ook niet. Je ziet het ook in Oekraïne bijvoorbeeld. Of is nog in de Moldavië. Je hebt een stukje van Moldavië wat over de rivier de Dniester ligt aan de oostkant. Zogenaamde Transdniestrië. En eh, daar wonen voornamelijk Russen, Russisch talen in ieder geval. En die uh, hadden ze weer van Moldavië afgescheiden toen uh, Moldavië uh, officieel uh, onafhankelijk werd. Dus die Moldaviërs die wilden dat toen ook hebben. Ja het is geen hebben maar uh, ja, wat is het eigenlijk? Het is uh, een illusie. Want er waren gewoon andere mensen, het is helemaal niet van uh, Moldaviërs. En de Oekraïne, dus ook in het oosten van de Oekraïne... de Krim wonen voornamelijk Russisch-taligen. En die kunnen zich gewoon beter bij Rusland aansluiten. Maar dat willen de West-Oekraïners weet niet. Kunnen ze zich dat niet voorstellen. En laatst ook Georgië, die... Uh, De officiële grenzen die omvatten uh, Zuid-Ossetie en Abkhazie. Ja, In Abhazie woonden ook veel Georgiërs. En Die waren er in 1991 uitgegooid door de Abhazen. Maar in Zuid-Ossetie heel weinig Georgiërs. Wel wat geloof ik, dat zou er gewoon verdeeld moeten worden, zou je zeggen. Maar ja, die Georgiërs, die willen dus uh, al het territorium wat uh, op de landkaart bij uh, Georgië hoort. En dat is ook gestimuleerd door Amerika. Door uh, meneer Bush toen hij daar uh, in uh, 05, uh, geloof ik, op bezoek was. Wij steunen de territoriale integriteit van Georgië. Dus het ging de Amerikanen erom om um, um, um dat landpick uh, denken in stand te houden. Ja, en dat zou dus kunnen veranderen, misschien, met uh, een nieuwe Amerikaanse regering. op met Clinton die schijnt er wel een goede pers te hebben, maar was het hetzelfde eigenlijk. Toen zei ook iemand van de buitenlandse zaken in Amerika een keer dat de Europese Unie geen Nieuwe, geen verdere eisen moest stellen aan het Turks lidmaatschap van de EU. Dat wil zeggen, niet zeuren over die Koeren. En deze ook niks uh, om die Turken tot reden te brengen. Ja, goed, daar moet Europa dus ook iets aan doen. Ja, Europa bestaat, volgens mij. Ja, een Europese president is misschien wat, uh, wat moeilijk om... Uh, tja. Zouden we dan een Duitser worden misschien? Want elk volk stemt waarschijnlijk weer voor een landgenoot. Ja, dat was de politiek voor deze avond.